538 Nieuws 8 uur. Het was een onrustige jaarwisseling met meer incidenten dan vorig jaar. Dat meldt de Veiligheidsregio Hollands Midden. Zo moest de ME in actie komen in Leiden, Gouda en Warmond... en ook het ziekenhuis in Leiden had het drukker met meer vuurwerkslachtoffers dan vorig jaar. Het geweld tegen hulpverleners tijdens de jaarwisseling was ongekend veel en te ziek voor woorden. Dat zegt de politie bond op X. Agenten en andere hulpverleners zijn belaagd en tegengewerkt, laat de voorzitter van die pond weten. Die liep mee in Amsterdam en werd tijdens de dienst drie keer bekogeld. Bijna 100 huishoudens rond de brandende Vondelkerk in Amsterdam zitten zonder stroom. De elektra is eraf om de brand veilig te kunnen blussen. Door de rook moesten tientallen bewoners hun huis uit. Ze werden opgevangen in de buurt. Het vuur is door de wind lastig te blussen en de kerk is verloren gegaan. En in het Utrechtse Wilnis heeft de politie vannacht een flinke lading illegaal vuurwerk gevonden in de vrachtwagen. En op die wagen stonden ook pallets die waren omgebouwd om het vuurwerk direct vanaf te kunnen schieten. Vanwege het grote ontploffingsgevaar kwamen er veel hulpdiensten op af. Vanochtend geregeld buien en het kan flink waaien vandaag. Temperatuur rond 5 graden. Vanavond kans op natte sneeuw. En dit was het nieuws op 538.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 Ja, en gelukkig blijven sommige dingen gewoon hetzelfde. Ed Sheeran en Azizam op je radio. Come and play. play, play. Ah. issues with me. I got them too. I got them too. Now you ain't got a word about no excess. That's crazy. I got them too. You know I do if you're in a hurry. je wakker bent geworden met nog een halve schaal uh, oliebollen... in de woonkamer. Want ja, eerlijk, je koopt er gewoon altijd te veel. Ieder jaar weer. Voor het geval de buren toch nog even kwamen proosten. Ja, en uh, nu liggen ze daar. Koud, slap en eerlijk ook wel een beetje triest. Ja, maar gooi ze niet weg. Want je kunt verrassend veel doen met je overgebleven oliebol. En dan hoef je vandaag dus niet meer de deur uit voor de boodschappen. Je kunt er namelijk bijvoorbeeld uh, tapejes van maken. Hè? Wat je misschien uh, al uh, vaker hebt gehoord. Gewoon een, uh, een mengsel maken van uh, melk, ei en kaneel. En dan even goed erin dopen. Even aanbakken in, uh, in de pan. En je hebt echt een heerlijke dessert. Of, uh, of ontbijt. Ja, kan jou het schelen. Of ja, deze zag ik dus van de week voorbij komen. Van uh, food, food... Ja, dat vind ik een moeilijk woord. Foodfluencer. Nee, helemaal geen moeilijk woord. Uh, uh, zij postte namelijk een video op TikTok van een oliebol kaastosti. Ja, je hoort het goed. Een oliebol kaastosti. Dus je snijdt de oliebol open. Je legt er dan een, een plak kaas tussen. En je doet hem zo uh, hop in het tostieijzer. Ja, het klinkt bizar, maar het smaakt blijkbaar hemels volgens haar. Misschien sowieso het proberen waard. En misschien denk je nu wel... joh, ik heb die oliebollen gewoon alle 15 opgevroten. Dus voor mij was het hele verhaal... Niet nodig. Jouw hits. Jouw 538. Nieuw. Lig in mijn pep. Weer een bericht van mijn ex. En ik weet niet of ik haar moet laten gaan. Ondanks alle pijn die ze mij heeft aangedaan. Je bent toch niet gezien. Leg die mobiel aan nou mee. Je geeft haar toch serieus geen tweede kans. Als ze elke avond weer met een ander dans. Joris, alsjeblieft, geef me nou advies. Ik snap het even niet. Ben ik te naïef al ben ik nog een beetje verliefd? Ik word maar iets depressief. Oh, my.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 en ook nog steeds een beetje verliefd, ik word man, is depressief oh. Listen, no, Michelle don't get me wrong. I love my man. But I thank the Lord make sure that I am a woman. Man, Michel op 538. Goedemorgen. Hey, of je nou uh, fris en fruitig wakker bent, of nog uh, net nette confetti uit je haar aan het komen bent. Samen vieren we het nieuwe jaar 2026. Happy New Year. Mijn naam is Julia en uh, Shabuzi. Ja, die heeft uh, duidelijk een nachtje doorgezakt. aan de bar, je hoort hem zometeen.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 To the bed and set the scouts so on fire I'm just gonna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 Oh my, good Lord Someone pour me up a double shot of whiskey They know me and Jack Daniels got a history There's a party downtown near Fish Street Everybody at the bar getting tipsy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 Deze man heeft hem gewoon doorgehaald. Shibuzi en een bar song op Radio 5 gejacht. Hey, genoeg redenen om te blijven. Want zometeen Kensington ik en stay, maar ook I have to do is stay zet en stay. Zo meteen bij je.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 Je doelen behaal je samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit eiwitten, creatine en nog veel meer bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding. Ontdek de Tempoor Pro Matras. Vervaardigd uit tempoermateriaal dat zich perfect naar uw lichaam vormt. Tempoor, the future of sleep, is here. Profiteer nu van 15% korting. Ga naar de winkel of tempoor.nl. Profiteer nu van 20% korting op alles van XXL Nutrition. Creëer de mooiste basis voor jouw interieur met Carwij. Nu tot 50% korting op bijna alle vloeren. Carwij, maak het mooier. Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.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 Elk duel is op leven en dood. Wie zingt de hele vloer naar huis? The Winner takes it all. Zaterdag om 8 uur op 6.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 om te blijven Double Stay eerst Kensington nu Radio 5 Z en op Radio 5. Hey, zes jaar geleden heeft een fles champagne mij op Oudjaarsavond om 12 uur verminkt. Vanaf maandag 19 januari, hier met je rekening. Ja, om 12 uh, uur s'avonds proosten. Je kent het wel, iedereen in euforie, blijdschap, knuffelen, springen. En één vriend die had uh, tijdens het knuffelen en springen een fles champagne in zijn hand. Nou, je raadt het al. Hop, die fles champagne tegen mijn voortand aan. En die halve tand was afgebroken. Echt een dramatisch moment. Er zat natuurlijk al een uh, borrel in, dus je kent het. Dan is alles tien keer erger. Je kent het wel, waar ik voelde echt alsof ik voor eeuwig verminkt was. Maar ik viel alles mee. Tegenwoordig uh, kunnen de helden en heldinnen van de tandarts dat er hartstikke goed en mooi laten maken. Alleen, ja, het kost je wel honderden euro's. Ja, naar dit soort verhalen zijn we op zoek. Dus heb jij nou ook een ongelukkig verhaal of een emotioneel verhaal, een mooi verhaal, een grappig verhaal uh, met een rekening erbij? Ja, we willen hem graag voor je betalen.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 Het overgaat Ik wil weer wakker met je worden Een fantastisch 2026. Jouw hits. Jouw hits. Jouw 538. Jouw 538. Van 2026. Goedemorgen. De kans is groot dat je een van de weinigen bent die nu al wakker is. Maar wist je dat je daarmee eigenlijk een groot voordeel hebt? Ja. Uit een studie van University College London blijkt namelijk dat mensen zich over het algemeen het beste voelen in de vroege ochtenduren. Met een piek in de tevredenheid en geluk tussen 6 en 9 uur s ochtends. Nou, dat is eigenlijk nu. Dus uh, ja, terwijl de rest van Nederland nog met één oog dicht en een oliebol op het nachtkastje ligt. Zit jij nu al in je gelukspiek? Winning! Jordan Sommie met een liedje over dat fijne dagdeel. Morning! En dit is The Weeknd. Sneaky link. Got you around in all type of Benz's and Rolls. Girl, you used to ride in the Rinky Dink. I'm the one put you in that okay. Fashion over water. I put you on the runway. Okay. You was rockin' Coach Bass. Got you Sinead. Side bitch in Frisco. I call her my baby. I got a girl, but I still feel alone. Okay. If you plan me, that mean my home ain't home. Okay. Having nightmares are going through your phone. Okay. Can't even record. You got me out my zone. to the house acht radio 538 wenst je een fantastisch 2026 i had a dream I was